In Os heeft een uitslaande brand gewoed op een meubelboulevard. Het filiale van woonwarenhuizen Jusk en Leen Bakker kwam rook en vuur. De brandweer kreeg rond 11 uur gisteravond de melding van een binnenbrand. Al snel sloegen de vlammen uit het gebouw... en werden korpsen uit de omgeving opgeroepen. De omvang van de schade aan de woonboulevard is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend waardoor het vuur is ontstaan. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen president Mubarak...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 Daardoor worden dienstplichtigen sinds 1996 niet meer opgeroepen. Gmelig Meiling raakte in opspraak door enkele declaraties... maar een onderzoek in 1998 pleitte hem vrij. Toch keerde hij niet terug in het Tweede Paarse Kabinet... maar werd lobbyist voor defensiebedrijven. Jan Gmelig Meiling was al ruime tijd ernstig ziek. Hij is 76 jaar geworden. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. ook overdag perioden met regen... pas later op de dag breekt mogelijk de zon door... Het wordt zo'n 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, een bericht voor treinreizigers. Tussen Groningen en delft moeten de reizigers rekening houden... met een vertraging van 30 tot 60 minuten. Komt door uitgelopen werkzaamheden. Naar verwachting zijn die pas rond half 9 afgerond. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ah, lieve luisteraars, drie minuten over vijf. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, een week geleden liet ik Johnny Nash horen met Falling In and Out of Love. En naar aanleiding daarvan zei Adeline. Ja, maar ik weet nog wel een nummer van uh, Nash. Love ain't nothing but a monkey on your back. Ja, die moet je natuurlijk dan laten horen... al is het alleen maar vanwege de titel. En verder, er zit een aardig verhaal aan vast. Vertel ik zo. you do bad things, fill your heart with sad things, or love will treat you mean. Make you do bad things, it'll fill your heart with sad things. Oh, love will treat you mean. Love ain't nothing but a monkey on your back van Johnny Nash. Het is een beetje moeilijk te, te dateren, dit nummer. En dat komt omdat Nash in wezen twee carrières heeft gehad. Na 1967 had hij het nodige succes als reggae-zanger. Overigens wel een soort ja, gepolijste, nette reggae. Um, en daarvoor had hij uh, ja, redelijk succes als een soort uh, tienerartiest jaren 50 en jaren 60. Nou, daartussenin is er een soort vacuumachtige periode... waarin hij helemaal geen succes heeft. En toen nam hij dit nummer op. zonder dat dat destijds niet verkocht. Het is een prachtige trek, dat ben ik helemaal met Adeline eens. Nou, het leuke is, dit nummer is geschreven door Margaret Nash... zijn toenmalige echtgenote. Beetje raar als je voor je man zo'n liedje schrijft. Althans, waar gaat het over? Ja, liefde is net zoiets als jeuk. Je hebt er de hele tijd maar last van... En je komt er niet van af. Nog gekker wordt het als je een ander liedje beluistert... dat uh, dezezelfde Margaret Nash voor haar toenmalige echtgenoot Johnny schreef. I'm leaving. De tekst zegt alles. Well, who was back on the phone That you were talking Talking so discreetly to Must have been another guy No, no, girl Don't tell me no lie Just get my hat Get my hat Give me my coat Give me my coat I'm leaving Get my hat And give me my coat Well, I have heard people say That you've been seen running round, and I have heard people say that you were planning to put me down. Baby, that's all right. No, oh, no, girl, I won't put up a fight. Just get my hat, get my hat, give me my coat, give me my coat. I'm leaving. Get my hat and give me my coat. I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 Johnny Nash met I'm Leaving, geschreven door zijn toenmalige echtgenote Margaret Nash. We kunnen haar niet meer vragen of dat nou een fijne huwelijk was met die Johnny... want ze kwam in de vroege jaren 80 om het leven bij een verkeersongeluk. En dan nu Marvin Gaye, altijd goed. In 1969 nam hij een singeltje op en daar ga ik allebei de kanten van laten horen. Wat klinkt dat lekker ouderwets, hè? Allebei de kanten. En waarom? Nou, ik heb er wel een soort van goede reden voor... Hij zag het in deze periode eigenlijk helemaal niet meer zitten... Uh, om dit soort pretentieloze liedjes uh, te maken voor Tamla Motown. Een uh, extra complicerende factor was dat zijn muze, Tammy Terrell... met wie hij veel uh, successen had gehad, zongen een aantal duetten... Uh, was uh, ernstig ziek en zou nog maar een half jaar te leven hebben. Uh, ja, het was een duistere periode voor, uh, voor Marvin Gaye. En zijn genie is dat je dat niet hoort als je hiernaar luistert. Marvin Gaye and That's the Way the Love is, uit 1969. Nou, eh, omkeren die handel en de achterkant ook laten horen. Dat heet Gonna Keep on Trying Till I Win Your Love. Marvin Gaye eh, op zijn best eigenlijk, althans in combinatie met zijn toenmalige producer Norman Whitfield. On Trying Till I Win Your Love uit 1969. Nou, dan maken we een sprong naar 1982. Naar uh, het album wat uh, ja, uiteindelijk zijn zwanenzang zou blijken te zijn. In 1984 kwam hij om het leven naar een, uh, naar een ruzie met zijn vader... die hem uh, met één pistoolschot van het leven beroofde. Uh, dat had overigens van alles te maken met zijn uh, verslaving... waarvan uh, hij dacht dat hij ervan verlost zou zijn... nadat hij een, uh, een tijdje in uh, Oostende had uh, vertoefd. Maar dat lukte allemaal niet. Nou, Van dat album is het uh, allerbekendst geworden Sexual Healing. En wat ik graag wil laten horen, twee dingen. Om te beginnen uh, een... Uh, een bandje wat hij opnam voor het hoofdkantoor van de platenmaatschappij in Amerika. Dat deed hij in Waterloo, in België. En daarna laat ik horen sexual healing, maar dan alleen de stem, men, die hij daarvoor opnam. Is een bijzondere ervaring. Tot volgende week. Dit is Marvin Gaye in Waterloo, België. En uh, we hebben gewoon in met uh, sexual healing. En ik kan een beetje dat gebruiken. <laughs> oh, uh, seriously, I would like to, uh, tell you how much I miss you. I've been away for three years. I am, um, anxious to, uh, come home in a bit. I'd like to wish you all the, uh, the best this year, uh, good health, uh, the best in love and, uh, all the happiness I can, uh, throw you away at this point. Uh, have a good convention. Uh, love each other. Peace be with you. Um, I sure do hope you uh, like this music. God bless you all. Love you. Love you very much. Bye-bye. Oh, baby, now let's get down tonight. Oh. Ooh! Baby! I'm hot just like an oven. I need some loving. And Heel baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger me. and stronger. And when Heel I get me, that feeling, I want darling. sexual healing. Sexual me. healing. My oh, baby. Heal makes me feel me, so fine. He helps me, to relieve my, my mind. Sexual Heal me, healing, baby, darling. is good for me. Sexual healing is something that's good for me whenever blue teardrops are falling and my emotional stability is. Believe in me. There is something I can do. I can get on the telephone and call you. you up, baby. You. And honey, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. If you don't know the thing you're dealing, oh, I can tell you, darling, that it's sexual healing He'll Get up, get up, get up, get up Let's darling. make love tonight oh. Wake up, wake up, wake up, wake up Cause you do it right Baby I got sick this morning A sea was storming darling. inside of me He'll Baby I think I'm capsizing The waves my are rising darling. and rising, and Heal when I get me, that feeling, I want darling. sexual healing. Sexual Heal me. healing, it's good for me, Heal makes me feel so fine, darling. it's such a rush, Heal helps me. to relieve my the mind. mind, and it's good for us, sexual Heal me. healing, my baby, darling. it's good for me, sexual Heal me. Healing is something that's good for me Well, it's good for me And it's so good to me, my baby Oh, oh, oh, oh. come take control Just grab a hold of my body and mind. Soon we'll be making it, honey I'll oh, be feeling fine The way you heal me The way you thrill me Keep me coming to you For you to sexually fulfill me You're my medicine Open up and let me in Darling, you're so great I can't wait for you to operate Heal me I can't wait for you to operate, darling. baby Heal me I can't wait for you to operate darling. Heal baby. me Baby When I should be sleep at night, I stay up and read, and baby, baby, darling. baby, I can't help but feel me, uptight my for my, my passion darling. needs, and heal when I get this feeling, me, I want sexual healing, heal when me, I get this feeling, I want sexual darling. healing, heal uh, baby. Can't stand it much longer. Me, It's getting stronger darling. and stronger. And Heal when I get me, this feeling, I need darling. sexual healing. Oh, Heal when I get me, this feeling, I need darling. sexual healing. I got to have Heal sexual me, healing, darling. Cause I'm all alone. I need Heal sexual me, healing, darling. Till darling. you come back home. Please don't procrastinate. It's not good to masturbate. Hear oh, Die laatste zin had ik eigenlijk nog nooit... Don't procrastinate. Uh, it's not good to masturbate. Fantastisch! Hé, hey, dankjewel Jan Emau. Dit had ik nog nooit gehoord, deze versie. Ik was helemaal aan het wegdrijven. Ha... Ah. Het was een prachtige uh, track tracers. Dankjewel Jan Eemans. zeg ik nog een keer. Hey, vorige week moest ik uh, DJ uh, Favi afknijpen. Maar vanochtend mag hij het inhalen. Francis, Francis. Oftewel, ik heb geoefend. Nou ja, ik lees het voor, hoor. <laughs> Doe je best aan, de link. DJ Favi Fisherman's Band Certified Soul Seeker of zo. To the rescue. Oh yeah! Eh, zo, ja. dat is nog eens een goede morgen, zeg. Ja, hè? Marvin Gaye, my lordy lordy lordy. Hier komen we niet meer overheen. Nee, dit is niet meer te toppen. Nee, echt Ja, maar Jan Emo is echt wat een held, echt, echt. serieus. <laughs> Hey, maar je hebt ook in, uh, in Zoolander, dat is een uh, film uh, met, met uh, Owen Wilson en Ben nog wat. gaat Owen Wilson, die zegt dit, maar dan tegen een vrouw. En dan, uh, dan probeert hij haar te versieren. Maar dan doet ja. hij net alsof het zijn eigen tekst is. Oh. Het blijkt te werken. Oké. Okay. Heerlijk Gaat onthouden. het onthouden. Nee, ja, nee dat is echt een nou, goede, goede pick-up line. Ja. Um, uh, goed, ja, vroege ochtend, ik had nogal een week. Uh, net iets te veel zon en dan uh, met de billen in het gras. En uh, het trekt dan weer op. En, uh. oh, maar ik hoop niet dat je het hoort. Uh, hoe dan ook? Ook. Het, <hacht> het, mag de, <hacht> het mag de pret niet drukken, want uh, we gaan er flink in, de, in knallen uh, deze vroege ochtend. Het is vijf, half, zes. En uh, het is het goede leven. Vorige keer we het over het goede leven. Vanavond gaan we het over iets anders hebben. Maar uh, even die trek van vorige keer wat, wat, waar we niet aan toe zijn gekomen. Gewoon een minuutje, hè? Ja, een minuutje. Let's go. <hulles> I know you wanna go, it's a good life hey, hey, hey, yeah. I stand you Just don't no. no No, no, no, I have got a feeling that you're gonna like it ooh, ooh, ooh, Zo, we zijn begonnen, ja! Ja, wel zeggen, Nou, het is zo mooi, want het, het intro is zo goed, hè? je hebt even zo, let me take you to the place. Ja, maar ik vind dat stukje ervoor, had het dan afgemogen. Ja, dan en dan gelijk met echt? die, gelijk met die, ja, met maar die. Uh... Nee, maar het is juist die, die kick, dat je even zo'n wacht, zo'n machtmomentje hebt, dat je, uh, dat die dan erin valt. Zo lekker. Ja. ja, nee, maar gelijk met die woordje. Nou goed, okay. ja, Nou ja, ik heb die pleasures, hè, want waar ik, dit is echt zo'n zo zo momentje, dat je even, zo'n moment van spanning, dat je wacht en dan, oef, dan komt hij. ja. Want jij had het in het in het, in het tweede uur had jij het spel van Emily en heel veel guilty pleasures. Ja. En ik was daar echt blij door verrast. Ja. Ja, serieus, want je hebt een hele goede smaak qua muziek, maar. maar guilty pleasures heb ik ook een vreselijke nummers allemaal. Ja, maar dat het. vind jij echt vreselijke nummers? Dat vind hè? ik ook echt vreselijke nummers. Maar, maar ik heb er wel iets mee natuurlijk. Maar wat zijn dan volgens jou guilty pleasures? Zijn dat altijd vreselijke nummers? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Ja, want anders... Uh, uh, ja. Want het is niet een kwestie van schaamte. Maar vertel eventjes wat jij erover denkt. Nou ja, wat ik erover denk is van... Het, wat ik heb met Guilty Pleasures. Het zijn eigenlijk nummers die... Nou oké, okay, voor een deel schaam je je ervoor. Maar het is uh, ook iets... Hè, dat je, je, je zingt het eigenlijk hardop voor de spiegel. He, wat je zegt van oké, okay, strijken, stofzuigen... En dan chirp, uh, chirp, cheap cheap. Ja. Of uh, die andere, sugar, sugar me, me. Oh. sugar me, oh baby. Nee, maar dat is toch een waanzinnig mooi nummer? <laughs> Nee, dat meen ik dus echt. Nee, maar met guilty pleasures is het ook dat je, dat je je schaamt en zo. Maar is er dan iets van een hogere macht die bepaalt wat, wat wel en niet goed is? Wat goede en slechte muziek is? Vind je dat? Ja hoor, dat heb ik wel zeker, ja. Ja, ja, ja vind, ik vind heel veel slechte muziek. Stupide slecht... muziek, maar dat wil niet zeggen dat je er ook nog van kan genieten... of dat nee. het een plek heeft ergens. Maar vind ik geen goede muziek, nee. Nou ja, ik heb, ik, ik heb wel eens plaatjes gedraaid op het Fringe Festival... En, daar kwam, en ik doe dan de omgevallen platenkast, wat ik hier dan ook bij jou huh? mag doen. En uh, ik had een, wat een, een of andere uh, Dixieland-nummer... en er kwam echt een mevrouw op me af die zegt... wil jij deze inferieure muziek afzetten? Nou, oh, dat, dat vind ik belachelijk. Ja. ja, maar dat bedoel ik. Ja, Nee. Is toch ook lekker? nee, maar het is ook heel persoonlijk. Ik ja. bedoel, iedereen mag ervan genieten. En ik, ik, ik geniet er ook ergens van, maar ik ja. vind het wel vreselijk. Maar vreselijk, vreselijk of stiekem ook, toch een beetje? Nee, maar het is ook lekker, toch? Soms ja. is het ook heerlijk. Ik keek vroeger ook naar het kleine huis op de preggie. Oh, want het heerlijk, is zo ja. verrukkelijk om je te ergeren, toch? Maar, maar niet dat stiekem een gevoel van thuiskomen als je het weer luistert of ziet? Nou, het is gewoon, het brengt een, een stukje verleden terug, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ja, bittersweet ja. misschien. Bittersweet, ja. Nou, okay. daar kan ik me wel in vinden. Ik, ik, ja? Kijk, voor mij is het, het gevoel aan de ene kant: een, nummer is een, een goed nummer is een goed nummer. Dus of het nou slecht is of, of goed is, er zit toch een soort uh, soul in. Het is een ideaal vervoersmiddel eigenlijk voor, voor mij, eigenlijk voor een gevoel. Ja? En dat kan in de toekomst liggen, maar dat kan ook in het verleden liggen. Ja, ik bedoel, okay. Of een soort herinnering die je dan wil uitdragen naar later of zo. Goed. Nou ja, goed, ik, ik noem ze gewoon lekker. Oké, okay, lekker. Plaatjes. Dat is, ja, dat is hel. Um, goed, een lekker plaatje vind ik. Uh, Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. Of het nou slecht is, ik denk niet dat het slecht is. Nou, laten denk... we eens even horen. Ja? Luister even uit het gitaar Ja, dat is goed. Ja, dat is leuk. Het begint heel zacht. Dan valt het even. Hoor. Ja, dat Daar komt-ie. Ja, de hoort. Maar dit is een guilty pleasure van jou? Of zeker? Nog maar het is geen slecht. Laat me even luisteren. Hij ah, is wel lekker. Hello, my love. I heard a kiss from you. Red Magic satin playing playing near, too. mee geeft gelijk toe, Het is lekker nummer. Ja, en ik ben ook ik moet je ook eerlijk bekennen, ik ben een beetje aan het smokkelen, want weet je, als je dan als ik dat zo zit voor te bereiden en zit over zit na te denken, dan is dit een nummer wat ik heel graag wil draaien omdat het die groove lekker is en dan zo dadelijk krijg je de data, die die is zo een heel fijn gitaarsolootje. Nou, dan ga ik je ziet me al een beetje met mijn vingers... gitaar. Ja, heerlijk echt. nee, maar dit kijk, ik heb gewoon een soort van bibliotheek in mijn hoofd dat als ik nummers hoor of dan, hier, daar komt hij. Ja, een paar klein stukje. Oh, oké. Okay, ja, ja. Er zit een soort stuwing in. Maar goed. De uh, Brothers Johnson ja. Strawberry Letters 23. Echt lekker. Ik bedoel, uh, voordeel vind ik van een guilty pressure... is dat het is een, een lekkere track. Het is voor de lekkere track. Voor de lekkere track. Oh, leuk. Maar, leuk gevonden. Ja, leuk ja? toch? Maar die, die, die, die uh, want jij zei net dat jij met, met films en zo, met Amerikaanse films, dan vind jij dat... Nee, wacht ah. even. Jij, jij zou mij vragen of ik de Cats... Uh... Oh ja! <lacht> nou ja, dat vind ik ook goed. Nou ja, nee, maar, over nee, maar is goed dat je het zegt dat over schaamte gesproken. Want ik vind dus de Cats heel goed. Wat vind jij van de Cats? <lacht> ik vraag het je nu. Wacht even, vind je de Cats echt heel goed? Ik vind de Cats echt geweldig. Ja. Ik vind ze echt fantastisch. Okay. Ik schaam me er niet ik voor. Ik vind eigenlijk alleen... Sure, she's a cat. Dat vind ik een ontzettend leuk nummer. Dat is geloof ik ja, het allereerste nummer wat ze uitbrachten. Weet je, hè? Maar, dan, dan vraag je van mij of ik even zo paraat... Hou je aantal... ook van de drieërs of zo? Nou ja, toevallig wel. Ja, Ik vind de drieërs Jan Dulles, die heeft een stem. Ik vind het dus ontzettend knap dat je in Volendam... dus echt een, een, een soort, soort, ja, soort soul hebt. Dat de Nederlandse soul die leeft wat mij betreft nog in, in, in Volendam. Dat meen ik echt. Jan Dulles... Topzanger Piet Veerman, topzanger Jan Smit. Moet ik over nadenken, maar mm, George Baker of is hij niet van Volleyball? Nee, die is volgens mij het Haarlem of Alkmaar, Echt waar? Of oh. Hoorn. Bart? Nou. nou ja, goed. Okay, Goeie, hoe dan ook. Wat gaan we draaien nu? Uh, we gaan wat draaien, we gaan snel door, want uh, we gaan door met de lekkere trek. Uh, luchtgitaar, uh, uh, UK, ik weet niet of je dat zegt. Een soort uh, Progrock. Uh, uh, uh, uh, nou ja, goed, uh, rendezvous 602. Luister maar. Nou. Dus je, hebt echt een hele, je bent zelf uh, een lekkere uh, rumbo. Nee, wat ben je? Komt-ie. Ah, oh, voel dan, voel dan. Dit is gewoon soul. Ja, ja, ja. ja. ja Oké, okay, is een lekker stukje. Maar ik vind het toch ook wel hele blanke muziek. Ja, ook. Maar dat is, het is nu eenmaal uh, ja, dat is wat ik ook ben. Ik bedoel, niet alleen maar uh, exotisch, uh, donker nee, ja. aan de buitenkant, wit aan de binnenkant waarschijnlijk. Nee, ik denk nee, dat okay, dat is. Okay. Nee, maar ik, het, het, voor mij gaat goede muziek, Guilty Pleasures, gaat over, uh, over, uh, over, ja, over, over, over, over stuwing, over kracht, over gevoel. Over dingen die je wil zeggen, maar die je niet kunt zeggen. En daar gebruik je muziek voor. Ja, um, uh, ja het is weer heel kort tijd. Hè? Ja, we we gaan gaan die, we gaan... ik nee. ben heel blij dat we de volgende plaat niet gaan nou, draaien. Nou, dat vind ik erg. Dit ga je niet menen. Ja, ga ik mee. Ja, we gaan door. Genesis, echt? rot nou toch op. Nee, echt niet. Ik ga is echt... verboden, wordt geen Genesis gedraaid in de nacht van het goede leven. Genesis, turn nee. it on again. Nee, nee, Prachtig nee, gesyncopeerd nee, nummer met veel kollens, goede stem. Uh, uh, Dankjewel, Graag lieve gedaan. Francis. <laughs> St. St zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... voorzitter en penningmeester van de SPAM, de Stichting Promotie Achtergrondmuziek... die weet elke week weer uh, tijdfonds te vinden... om een muzikale parel aan de vergetelheid te ontrukken... of een muzikale misstand recht te zetten. En even voor de duidelijkheid, hij laat zijn eigenste vernieuwplaatjes horen, hoor. Dat u het weet. Jan Emo praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, uh, ik weet niet waar het is, maar je bent dynamisch en volle energie vanochtend. Wat is er aan de hand? Dat klopt, dat klopt. Ik ga uh, uh, zeer bijzondere muziek draaien. Je kan niet eens stilstaan. Nee, nee, nee, nee. Ik heb helemaal de zin in. Aan, uh, aan, moet je luisteren, moet je luisteren, Jan en uh, lieve luisteraars. We gaan vandaag uh, muziek draaien van de West-Indies. De West-Indies? Inderdaad. Ik heb een tijdje, toen het daar hot, hot, hot was... Het is natuurlijk uh, hot qua temperatuur, maar gewoon hot qua muziekfocus... ...ben ik daar geweest op uh, Kingston, Jamaica. Inderdaad. En daar heb ik een aantal platen geproduceerd in die periode. In... Dat, was, dat was jouw werk ook? Inderdaad, inderdaad. Ik was uh, platenproducer en uh, natuurlijk ook arrangeur. En uh, ik heb een van die platen heb ik nu in mijn hand. En dat is een heel bijzonder exemplaar op Decca Records... De uh, Steel Band of the University of the West Indies. Even herhalen. De Steel Band of the University of the West Indies. Geproduceerd door? Uh, Rex van Beuningen. Dus jij was eigenlijk, nou ja, laten we zeggen wat George Martin was voor de Beatles. Dat was jij voor de... Afa, afa, afa. Ik wil het natuurlijk niet te groter maken dan het is. Maar ik ben een tijdje heel diep geweest in de Steel Band Music van Jamaica. Was, was het moeilijk om, om zo'n band te produceren? Oh, daar moet je wel een bepaald gevoel voor hebben. Hè? Je moet uh, met die mensen ter plekke natuurlijk goed kunnen omgaan. En uh, uh, ja, vooral in de communicatie ben ik natuurlijk altijd heel zeer sterk. Hè? In, en talen is uh, geen probleem voor mij. Dus uh, ik wil daar vandaag eens een beetje aandacht aan besteden. En, uh, Ga je vast een klein stukje ja, laten, laten, laten horen? Ja, laten we maar eens een stukje gaan draaien. Want het is zeer interessante muziek en die hoor je nooit en te nimmer op de Nederlandse radio. Ja, moet je hem wel even uit de hoes halen. Ik even opzetten. Ja, is goed. Zodanig. Ja. Uh, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd er naar jou, de... jouw invloeden als, als... Wat zei je, Rex? Even 33 toeren is ook belangrijk. Draait hij goed? Ja, ik geloof het al Nou, jongen, daar gaat hij, hè? Hatsieke idee, daar komt-ie. Oh, pas op, pas op. oh ja, ja. Hoe vind je dit? Kijk, wat, wat, wat ik nou wil weten... Uh... Hoe herkennen we jouw handschrift als producer in dit nummer? Ja. Het is altijd een beetje moeilijk om over jezelf te gaan oplopen schepen. Nou, doe het maar. Ja. Nou, dit is een. Dit heeft een zeer kristalhelderig uh, uh, sound. Uh, en je hoort dus de alle. Individuele instrumenten hierin terug. En dat was niet het geval geweest als jij je er niet tegenaan bemoeid had? En toch heb ik het sfeertje van de West-Indies behouden in Kingston, Jamaica. En dat heb je, heb je terug in de opname. Heb jij nou een nummer uh, waarvan je zegt, dat moeten we helemaal laten horen? No, dit is een uh, nummer dat heet Synco, van Syncopation. Maar we gaan naar het volgende nummer. Dat wil ik helemaal uit horen. Dat is chicken chest. En dat betekent eigenlijk kippenborst. Maar dat is een soort geitje dat is moeilijk uit te leggen. Maar dat is typisch van de Jamaica. En van de Rex. Inderdaad. Dus we gaan naar chicken chest. Een hele goede avond verder. Jan Emaas, bedankt weer voor de ruimte in deze rubriek. In de nacht van het goede leven. Nou, daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen. Ik kan alleen maar zeggen tot volgende week. En nou, zet hem maar op. Ik ben benieuwd. Heb je hem? Ja? Ze dus verzoeken altijd, hè. Ik moet er toch eens wat aan die verlichting. Oh, is dit hem? Dit is hem. Oké. Okay. Lopen. Uh, nou goed. Dat was uh, heel fijn. Eindelijk is een beetje stil bent op de Nederlandse radio. Het is alweer bijna uh, elf jaar geleden dat Herman Brood uh, van het dak van het Hilton stapte. En de verhalen zaait uh, Oneindig Noord-Holland, het bureau Hummel en de Boer. Die, uh, ja. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Die liet het, dat. dat... <lacht> sorry. De verhalensite Oneindig Noord-Holland. Die liet bureau Hummelen en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Ja. Nou, dat zijn dan verhalen van bekende en onbekende van Herman. En je kan ze horen via je smartphone. Als je in de stad je camera aanzet. dan zie je op welke plekken je moet zijn. En dan kan je dan naar die verhalen luisteren. Dat is erg leuk. Maar ik mag ze hier nu ook wekelijks uitzenden. En. Uh, Vandaag zijn we aangekomen bij het casino aan het, Rembo, aan het Leidseplein. En we luisteren naar twee medewerkers. Over, uh, die praten over Hermans spieleraai. Een geliefde gast was hij, hè, voor wie ze zelfs fly in huis haalden. Voor medewerkers van het Holland Casino was Herman een graag geziene gast. Nou, het was niet, het was niet, een nacht, niet echt een nachtbezoeker. Uh, meer uh, de vooravond of, of de namiddag. Hij bleef wel eens tot in de nacht, maar dat was heel sporadisch. Er had een, een hond, een zwarte hond. En die stond buiten op Herman te wachten. En Herman kwam op, op zijn step onder andere. Hij had ook een step. En dan kwam hij binnen ging hij een rondje rijden in de hal. Een klein fietsje kwam hij aanzetten in zijn camouflagepak. Met achterop en een van de grote plastic speelgoed mitrailleur. En dan kwam hij de hal rondrijden en, dan en dan ging hij weer weg. ging gewoon weer naar buiten die step wegzetten en dan kwam hij weer terug. Het hondje blijft trouw voor de deur wachten. die ging absoluut niet weg. Het hondje blijft echt wachten tot het helemaal weer terugkwam. Had hij dus een camouflage pakken, maar dat hij dus een soort infuus doorheen lopen. En dat hij eronder, had die, denken wij nog altijd een flesje whisky of wat het ook geweest is zitten. Koppen van alle gasten, dat is onvoorstelbaar, dat vergeet je nooit meer zo. Dat het uh, ja, op je lachspieren werkt. Er zijn zo mooie slangetjes erheen. Er, er was niks aan de hand hoor. Maar hij had gewoon het infuus had hij bij. Met een jas binnenkomen waar nog de kleerhanger in zat. Een kobertje aan met zo'n zit nog eraan. En dan gewoon met een stalen gezicht mm -hmm. door blijven gaan daarmee. Zo kom je dan binnen. Mm -hmm. Hij ging aan de speeltafel zitten om te spelen. En dat was erg leuk. Dan ging hij ze laten zakken. En dan kwam hij de andere kant omhoog. Onder de tafel vandaan kwam. Met een zonnebeeld in één op. Een plak van duizend in de hand. die kijkers wat ik gevonden heb. Dat was heel hilarisch voor het publiek natuurlijk. Maar nou, dat kan natuurlijk nooit. Het was voor iedereen lachen voor ons ook natuurlijk. Maar dat deed hij dan. En heel hilarisch voor de andere gast. Hij komt naar beneden en hij doet net of hij dood neervalt. En de laatste treder zo naar beneden valt, is zo als een lijk ging voor de trap liggen. Dus alle mensen denken Herman Brood is dood. En dan stond hij op en dan ging hij rustig weer de speelsaal in. Herman was natuurlijk een uh, apart figuur die de volle aandacht opeiste. Maar wel de aandacht op een hele ontzettende leuke manier. Waarbij we altijd veel interactie hadden en heel veel plezier met hem. Simpel, leuk, lachen. Uh, gewoon gek, gewoon gek. Echt Herman zoals we hem altijd gekend hebben. Hij kwam binnen en ging het restaurant zitten en bestelde een glaasje controle en een bakje vla. Een bakje vla, ja, dat was Herman Brood. Dat, was, dat hoorde bij hem gewoon. Ze hadden vla hier in het casino in huis voor Herman Brood. Dat nam hij. Ja, we hadden gewoon het restaurant laten een vla. Hij nam een bakje vla, nam hij dan. Die jongen vindt het leuk. Nou ja, dan vinden wij het nog mooier natuurlijk. Hij is tevreden, wij heeft tevreden. Maar ik had wel een zwak voor Herman. Hij was je een weet. hele sympathieke man. Ik dus mocht hem heel graag. Een soort ja. jongensachtigheid die die bleef houden. Hij liet iedereen in, in, in een waarde. En, en dat, dat, dat maakt nog wel eens mee in, in, met bekende mensen die dat anders zien. Maar Herman was gewoon, voor iedereen was gelijk voor Herman. Nou, hij had ook wel zijn stemmingen. Die had hij zeer zeker. Dat, uh, hè, dat moeten we eerlijk zijn dat hij dat inderdaad ook wel eens had. Maar daarna kon hij weer uh, in één keer omslaan. En dan was, en dan was hij weer vrolijk. Kleur. Kleur en, en, en uh, humor. En, en, en, maar ook begrip. Want ik, ik denk dat Helemaal in zijn hart uh, droef was, wel. Dat denk ik wel. Dat hij niet iemand was die uh, echt happy, de peppy vrolijk was de hele dag. Maar, maar ook zijn verdriet had innerlijk. En dat kon je ook, ook vaak merken aan hem. Dan was hij echt neergeslagen. En dan je kon je wel, wel praten met hem, maar toch anders. Je merkte van hij ziet niet in zoveel op die dag. Dat kon je merken. Van binnenuit was het gewoon in en in een heel goed mens. Nou, grappig. U luisterde naar twee medewerkers van Holland Casino... die in Broodspoor vertelden over Hermans Bro Herman Broods bezoekje aan het casino. Hè. Nou, gemaakt door Hummel en de Boer in opdracht van de verhalensite... Oneindig Noord-Holland. Daar kan je trouwens alle verhalen van het hele Broodspoor vinden... en ook downloaden voor je smartphone. Nog leuker natuurlijk om het allemaal ter plekke te horen. Volgende week gaan we verder. En dan nog iets voor u. Een uh, mini-hoorspel een... van Jesper Beursink. Uh, hij maakte dit hoorspel als eerbetoon aan zijn uh, overleden schoonvader Kees Bloemers. Een vervent luisteraar van Radio 1 in de Nacht. En ook een fan van dit programma trouwens. Aha. Nou, Kees was ook een liefhebber van uh, lezen en schrijven. En trots als een pauw toonde hij de publicatie van zijn uh, ikje... Stille Hoop. Dus op de achterpagina van de NRC Handelsblad. En na zijn dood besloot Jesper, de radiomaker. Als radiomaker, dit ikje op een dag vorm te geven. en om te smeden tot een hoorspel. Hoor hier het resultaat. Op bezoek in Amsterdam, zaterdagavond om 11 uur. Kom maar, uur. Teuntje, kom, Dan gaan we er even uit. Klassiek leeft op 4. 11 uur, Jan van de Putten met het NRC Journaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Rustig Jochie. We gaan al naar buiten. Kom maar. Kom maar. Even wachten. Ja. Wat hebben we hier? Een telefoon. Even kijken hoor. Thuis. Nou laten we dat maar eens proberen. Ja? Hallo? Goedenavond mevrouw. Ik denk dat ik uw telefoon hier in de middenberm heb gevonden. Oh, moet je me daarvoor wakker maken? Kom maar even door de brievenbus. Ehm, door de brievenbus? je. <laughs> nou ja. Probeer het morgen nog wel een keertje. Tuintje, kom. Kom. Nou, zullen we het nog maar eens proberen? Ja? Uh, uh, Hallo? Dag mevrouw. Ik heb u gisteren ook gebeld over die telefoon. U weer. Ja. En? Nou, u, u bent vergeten te zeggen waar u woont. Gedempte single 14. Breng je me nu langs dan? Ja. Nou, Teuntje. Zal je baas dan maar weer de brave burger gaan uithangen? Hmm. Nou, nummer veertien. Zal ik hem door de brievenbus gooien? Of zal ik aanbellen? Kom op toen. Had the phone you, had the phone yeah just to talk to you. Had the phone yeah, just to tell you I was missing you. California, California's not so far away, you're not alone. De Beach Boys. Mooi en leuk nummertje. Nou, eh, dat ikje... Het ikje van uh, Kees Bloemers was dat. Ooit te lezen op de achterpagina van uh, NRC Handel, Handelsblad. En verklankt door radiomaker Jesper Buursink. Met zeer grote dank aan de acteurs Laura Mentink en Kees Hulst. Techniek was van ja Sajosha Talic en de dramaturgie van Bram Graafland. Nou... Ik vind het een fantastisch idee, deze kleine mini-hoorspelletjes. Hé, hey, leiding van NRC Handelsblad. Dat is toch prachtig? Een tweede radioleven? Voor al die lezers die uw krant kosteloos van paaltjes voorzien hebben. Nou, vind ik eigenlijk niet meer dan eerlijk. Dat zou fair zijn, geeft die Jesper die opdracht. He, trek die portemonnee en uh, laat die dat maken. Want uh, ik bied een plekje aan hier in de nacht van het goede leven. Nou. We zitten, zitten er bijna doorheen. Even de huishoudelijke mededeling, want die heb ik in het eerste uur helemaal vergeten. Vergeet die website niet, hè, want daar ploeteren wij ons helemaal op suf, eh, Francis en ik. www.adelinevanlier.nl Daar kan je dus van alles nalezen, euh, zien, je kan er ook reageren. Uh, je kan ook zien wat we allemaal gedraaid hebben. Dus als je denkt, van, hey, wat hoorde ik toen voor vijf, nou, dan kan je dat allemaal vinden. Uh, je kan ook onderdelen podcasten. Uh, je kunt ook mailen, je kan daar iets zetten. Maar je kan ook mailen naar Het Goede Leven het Je kan mij ook bevrienden op Facebook. Adeline van Lier. Daar, daar zet Francis steeds uh, zijn mooie fotootjes op. Daar kan je ook net uh, een leuke foto van uh, de Kik. Tenminste, drie jongens van de Kik die uh, vannacht uh, om, uh, wat was het, vijf voor twee binnenkwamen. Terwijl Bram, uh, zeg ik nou, Bart, Bart Schulz, echt een toptechnicus. Die heeft zich de, helemaal uit de naad gewerkt en het klonk allemaal perfect. Dank je wel, Bart. Goed. Uh, wat moet ik nog meer zeggen? Oh ja, wie komen er volgende week? Bob Fosco, Geert Timmers dus, hè. Met een deel van zijn band Fosco. Dat zijn uh, ja, een stelletje topmuzikanten... die van tijd tot tijd bij elkaar samenkomen. Meestal in uh, Bob's Franse stulpje... om daar dan in een week tijd... Uh, een cd vol nieuwe liedjes te verzinnen. Dat zijn Nico, Wouter, Rudy, Thijs, Dionys. Ik ben benieuwd wie er meekomen. Nou, hier een fijne smartlap van de heren. Wat is het? Een rijkdom, een moeder, het mooiste bezit voor een kind. Al zou iedereen jou verlaten, is zij het die jou nog bemint. Houd toch altijd je moed in Alles met vreugd zal ontmieren. Om het maar te geven aan jou. Hou toch altijd je moeder in ere, want is zij. Het was eigenlijk wel uitgesproken. <lacht> ik heb alles al uh, gezegd. Ik kan iedereen. Nou, ik kan iedereen. op Genesis draaien, zegt Francis. Nou, ik dacht het niet, hè? Dat komt er in niet in. Uh, ik wens iedereen gewoon een hele lekkere week. En uh, volgens mij wordt hij wel een beetje vochtig. Het is wel. Ik heb de kachel dus weer aan, hè? Het is 4 juni. Is niet normaal? Nou, het gaat helemaal nergens over. Hé, hey, tot volgende week.